Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Wie partneralimentatie betaalt hoeft dat straks mogelijk maximaal vijf jaar te doen in plaats van twaalf jaar. De VVD, D66 en de PvdA willen een eerlijker systeem en zeggen dat er genoeg steun is voor een wetswijziging. Na een echtscheiding voor lange tijd financieel afhankelijk zijn van een ex-partner levert spanningen op... en is niet goed voor de afhankelijke ex, vindt de PvdA. De drie politieke partijen vinden vijf jaar genoeg om na een echtscheiding weer op eigen benen te staan...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 Hij werd opgepakt wegens verstoring van de openbare orde en opruiing. Zo'n 200 Nederlanders hebben vanmiddag meegedaan aan een demonstratie tegen een kerncentrale in het Duitse Lingen, net over de grens. De actievoerders willen dat de verouderde kerncentrale snel dichtgaat. De Duitse regering wil de centrale op zijn vroegst in 2022 sluiten. De demonstranten zeiden dat er weinig aan onderhoud is gedaan. Afgelopen jaar waren er 140 meldingen van incidenten bij de kerncentrale. President Trump wil dat er een eind komt... aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. Dat zei Trump toen hij wegging bij de G7-top in Canada. Volgens hem worden de handelsvoordelen die andere landen op Amerika hebben... langzaam maar zeker rechtgetrokken. De top is nog aan de gang, maar Trump is al vertrokken. Officieel omdat hij op tijd wil zijn voor zijn ontmoeting... met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dinsdag in Singapore. Het weer, vanavond trekken er wolkenvelden voorbij... maar blijft het op de meeste plaatsen droog... Alleen in het oosten kan een regen- of onweerspui voorbij komen. Morgen... Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and Zaterdagavond, het beste van dance en RB in de the mix. The mix. The Met the CFM's Nightwalk. Presentatie Radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10, Show Facts en u-mixen. Fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The on-air dance show. DigiDanceFort FM.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 Nightwalk top 10 Nightwalk top 10 Showfax Get such a change and DJs in the mix DJs in the mix Op Z M Zandvoort, ZFM, Zfm. Zfm.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 Kom bij een nieuwe aflevering van de Nightwalk. Hier op ZFM Zand voor vandaag zaterdag 9 juni alweer 2018. Naar namens Mario Zandert en tot middernacht zijn we bij. Met het eerste uurtje het beste van dance, RB en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show de party update. En natuurlijk de 10 boven beste plaats van de dansroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Met het beste van de clubs uit Italië met DJ Calvis Kelly. Ik klinkt nog een heel klein beetje verkoud. Ik moet nog af en toe mijn neus sluiten. Snuiten, ja. Dus uh, ik heb geen excuus meer als ik splaakeblek heb vandaag, maar uh, gaat het allemaal goed komen. Als opening worden we trouwens Lucas en Steve en Brandy met I Could Be Wrong. hun nieuwste hit. En ja, Lucas en Steve noemen uh, een festival in Nederland op. En ze staan er gewoon. Lucas en Steve met de nieuwe platen uh, I Could Be Wrong. Zometeen onderweg Ariana Grande. En komt eraan, maar eerst die Firebeats en Duffy's met Remember Who You Are. I've seen your face before. I recognize that spark. Here in the space between. We glow in the dark, glow in the dark. I've seen your face before. I felt your familiar heart. And Remember who you are So here we are Darling I can't explain I know your voice but not your name We see.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 Je brengt hem naar mijn huis Hey meisje, mijn ogen kunnen niet meer wegkijken Ey oh meisje Vanuit de verte kan ik jou al zien verschijnen Eyo. ik voel die vibe, ik voel die pas bij jou Ik wil even En ik wil niets van ze weten Ik wil ik wel jou als mijn vrouw in mijn leven Ja, yeah. yeah. Wat je bent fris en ook niet maar een beetje Weet yeah. hoe laat het is, laat mij een beetje testen yeah. Je wordt niet vergist, ik wacht op je zegen. Ah. Maar je alleen maar uit jou woord te geven ja. Dit is een andere vibe, andere vibe Andere hype aan een andere hype Baby, kijk mij aan als jij het nu draait En alles wat je doet, dat is meer dan nice Hey meisje, m'n ogen kunnen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 Tries that we out here riding. we riding. See them too and boy I like them En dat was muziek van Ariana Grande met No Tears, Left To Cry. Echt, als je heel veel gehuild hebt, ik weet niet of je er ervaring mee hebt... ...maar als je heel veel gehuild hebt, dan op het laatst komt er gewoon helemaal niks meer. Hè? Ja, ik was uh, vroeger altijd een coole kikker. Maar zo te zeggen, opa en oma waren overleden. Nou ja, eerst was opa overleden. Was ik nog heel jong, oma overleden. Iedereen in, uh, in de aula die was aan het huilen. En ik, uh, ja, gewoon keihard niet. En dat was niet omdat ik stoer wilde doen, maar er kwam gewoon niks. Bij mij is het, uh, ik denk, dertig uh, jaar later is het losgebroken. Nou, bij een of andere zielige film, dan lopen die traatjes gewoon over je, over je gezicht heen. Hè. Maar uh, hey, als je heel veel huilt, dan heb je uiteindelijk niks meer in je hoofd zien. Of in je zit, hoe je het maar bekijkt. Daarvoor horen we Esco met uh, Hey Meisje. En uh, ik weet niet of ik de gerucht heb gehoord gisteren, maar... Uh, of zo, het gerucht dat uh, David Beckham, Victoria Beckham... korte termijn hun scheiding zouden gaan aankondigen. Ze hebben de woordvoerders van het koppelde verhalen als Rolls afgedaan. Meerdere Britse journalisten, onder wie BBC-journalisten Johnny Gould... ...meldden op Twitter dat voormalig voetballer David en ex-spice girl... ...en en Victoria trending zouden worden... ...en wordt gehit op overspel door David Beckham... En op deze berichten kwamen natuurlijk een heleboel reacties. De woordvoerders van het stijl dat inmiddels al bijna 19 jaar getrouwd zijn... verwijzen het verhaal naar het Rijk der Fabelen. Dit is fake social media nieuws. Luidt verklaring aan de Britse krant, de Mirror. Er komt hierop toch geen verklaring aan? Maar er is ook geen scheiding, dus... Uh, nou ja, we gaan allemaal een beetje afwachten. hoe of wat allemaal. Maar ja, we zijn al uh, 19 jaar getrouwd, hè? Tegenwoordig in showbizwereld uh, twee jaar, 3-3 jaar, max? Dan is het gewoon voor mij. Zie je even Zometeen onderweg de party-update. Wat voor leuke feesten er omgaan op deze zaterdag 9 juni. Er is nog even muziek. Rudimental. Staat hoog genoteerd in de Nederlandse hitlijsten met uh, These Days. Doen ze samen met uh, Jess Clean, Michael Moore en Dan Kaplan. Luister maar.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 Mario Zandvoort Mijn Mario Zandvoort Zandvoort, zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duin en het centrum van Zandvoort. We horen een wijklabel met de Isla de Coco. Ook zo'n oude, weetje, Caribische Latin House plaatje... in een nieuw jasje gestoken. Het is even tijd voor de feest, de party update, Wat voor leuke feesten er allemaal gaande in Amsterdam en in Haarlem. Nou, als is het natuurlijk uh, in Amsterdam, in de Brainwash. Nee, in de Escape, het feestje, het wekelijkse feestje Brainwash... Het begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website escape.nl... met natuurlijk onze eigen zandvoorts, Raimundo. Hij heeft de regierhanden en hij heeft weer een paar DJ's uitgerodigd. Alleen, ik, eh, ik heb niet te flyen met de volledige lijnen. Dus in ieder geval, Raimundo. En de rest moet je gewoon meemaken. Of je moet even op de website kijken. Escape.nl Als we wat verder doorlopen, komen we bij Club R. En daar is vanavond het feest van het duurt om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, op de website r.nl. Met onder andere in Area 1 Anderson Balbino, Hato, Nicky Bizzle, Patrick Ricks, Laila Tavres, Raoul Alexander. En in Area 2 uh, is het Bonita. In Area 3 Urban Kizomba... met Dr. Feelgood en uh, Fango Manzambi. En voor meer informatie, check gewoon even de website uh, r.nl in ieder geval tropische kleurlijk kleurrijke en gezellig feestje dat terug is in in amsterdam met de uh, copa du mundo editie dus vanavond in club R. nog zo'n leuk feest als je een beetje van hip-hop R&B houdt vanavond uh, in de melkweg encore extended vanavond Begin er rond de klok van minder uur tot 7 uur in de ochtend. Waar? Natuurlijk in de Melkweg. Voor meer informatie check melkweg.nl met onder andere DJ Prime. Zoe Hazelbank, Waxfriend en Chamos. En het is hosted bij Gilda. Dat is vanavond dus in de Melkweg. Encore. Vanavond op thema Extended. En wat dichter bij huis vanavond in de Stalker. We hebben 4 Plus Festival after party. begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie op de website clubstalker.nl. Met in de benedenzaal uh, House Techno met Fabian J, Bas Slop, Jeroni en Die, die De In de bovenzaal kan je disco, 80s, 90s, hip -hop en RB verwachten. En het is allemaal hosted bij Ham's Finest Clash Records. En het is het officieel afterparty de officiële afterparty, moet ik zeggen van, uh, van uh, het Vierplas Festival. En dat werd vandaag gehouden in het recreatiegebied uh, Veerplas. in uh, natuurlijk ook in Haarlem. Daar was uh, een beetje. Echt het Light. Man with no shadow. Vroeger bekend als de, de mannen zonder schaduw. Hè? Mickey, Mike Revelli. En uh, Tin Licker. David Douglas. Dirtcaps. Sebastian Bronk. Tiano Marino. Jurie Viroi in Adik. En nog veel meer. Uh, was vandaag... Uh, in het natuurgebied uh, Veerplas, het Veerplas Festival 2018. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ik heb er echt nog nooit van gehoord. Maar, hè? Het zal aan mij liggen. Check even de website veerplasfestival.nl Want, uh, hè? Het schijnt bekend dus, hè? Behalve bij mij. Ik kom altijd... Uh, Hè? Wel hier in de buurt, maar voornamelijk Amsterdam en verder weg. Maar uh, Haarlem, dat... Uh, nee, ik kom daar eigenlijk helemaal niet. Zie je wel, we hebben ze allemaal met muziek, want ik lucht weer veel Crazy beats aan nu met Happy! Van 9 tot 12, 9 tot 12. Met de party update Nightwalk top 10. Night walk top 10 Show fax In DJs in the mix DJs in the mix Op CFM F M zandvoort Z F M Zie F M Oh my God. Van Popcorn, Popcorn Poppers en Larissa met de Copa 2K18, de Copa Cobana app. De daarvoor muziek van uh, Funky uh, Drunky. de JL en Afterman uh, remix. Het is even tijd voor de 10 boven beste plaat van de Deze week op 10 David Pang en ATFC met Hipcats. Op 9 Tough Love en Gus uit Nederland met de Dancing Kinda Close. Op 8 deze week Frank Rizardo met Revoke. Op 7 Pete Hallows' Big Love. Big Love, de Dr. Packard Extended Remix. Op 6, Leon uit Italië. Met uh, Chef Hoes met uh, Power to the People. En op 5, Sonic en Verac Dawn. Met In Arms. Op 4, David Pang. En KPD. Met This Jockey. En op 3, deze week, Lisa Koos met Pick Up. Op nummer 2, Wise uit de UK. Met uh, Feel My Needs. En deze week, wederom op 1 in de 10. Boven beste platen Rodolfo. Paks met electric field. En die hoor je nu hier op CFMS Zandvoort in de Nightwalk. Paks! in Zandvoort, zaterdagavond. Een wandeling over het strand door de duinen. En het centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van uh, Zaak. Het I Want Your Soul. En daarvoor Julian the Angel. Met de Super Mario Bros. Ja. Hoe kan je het bedenken? Het duintje van uh, Super Mario. Al 100 jaar populair. En dan maak je gewoon een vette beat onder. Moet kunnen allemaal. zo Zandvoort, het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen meteen het nieuws en weer... Dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global House Light. Ze zeggen blijf luisteren. Tot zometeen na de break. And Dance, don't you know? If they move too quick, oh, hey, oh. they're falling down like a domino. All oh, the bars are men by the night, they got the money on a bad Gold crocodiles. There's oh, oh. never fit on your cigarette. Tuck it out the street, bend your back. Shift your arm, then you pull it back. Life's hard, you know. Oh, hey, oh. Strike a only on your Kayla. If you want to find all the cars, they had, up in the Zaterdagavond... Dead Night.